...op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 4 uur. Herman Vriend met het NOS journaal. De Syrische president Assad is voor het eerst ingegaan op het bloedpad in Hula van ruim een week geleden. In een toespraak in het parlement noemde Assad de moordpartij een lelijke misdaad waar de autoriteiten niets mee te maken hebben... In Hula werden 108 mensen gedood, van wie ongeveer de helft kinderen. De oppositie en het regime geven elkaar de schuld van het bloedbad in Hula. Volgens VN-waarnemers in Syrië zijn er sterke aanwijzingen... dat een deel van de moorden is geplicht door regeringsgezinde milities. De automobilist die vannacht doorreed na een dodelijk ongeluk in zuid vlaanderen heeft zich gemeld. Volgens de politie is de man van 24 uit Hulst. Bij die plaats zou hij vannacht een fietser hebben doodgereden. Een andere fietser ligt gewond in het ziekenhuis.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 In de Randstad is de A28 richting Utrecht afgesloten tussen Soesterberg en Kloopendrain weer door werkzaamheden. En dat duurt tot maandagochtend 5 uur. Omrijders zorgen daardoor voor extra drukte op dit moment op de A28. Daar staat 5 kilometer bij hoevenlaken En die file loopt door op de A1 richting Amsterdam. Daar staat tot aan af het 3 kilometer in de regio Rotterdam is de A20 richting Gouden afgesloten bij knooppunt Ketelplein door een ongeluk op dit moment is de politie bezig met een technisch onderzoek de weg blijft waarschijnlijk tot 6 uur vanmiddag dicht volgens Rijkswaterstaat daar staat flink vast op de A4 richting Vlaardingen, daar staat tussen de knooppunten Benelux en Ketelplein 5 kilometer, op de A13 richting Rotterdam, daar staat tussen knooppunt Ippenburg en Delft 3 kilometer er is één reis ook dicht en op de A16 richting Rotterdam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 Zandvoort, Zandvoort heeft het, het. en jij beleeft het. Het ritme van ZFM op TV. op tv, radio en internet. ZFM. Met nu, zondag in Kennemerland. I've been feeling, I've been feeling, I've been a feeling like you mess me around. I've been hurting, I've been hurting, I've been hurt.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 you go ...zegt de nieuwe armen van Buren, speciaal voor het EK. We are here to make some noise. Zondag in Kenland, uur drie. Het is tien over vier. Lokale omroepdagen. En je bent welkom nog steeds in de studio. Nog twee uurtjes lang tot zes uur. En hier zijn de evenementen voor Zandvoort en omgeving. Met dit uh, gehele weekend. Vrijdag begon het. Gisteren was het natuurlijk ook. En vandaag tot en met half tien culinair Zandvoort... Lekker eten op het Gashuisplein met keuze uit meer dan 15 restaurants en diverse kleine gerechten voor maximaal 6 scharrekoppen. Eén scharrenkop kost 1 euro en die is gewoon te halen op het, uh, ja, op, het, op het Gashuisplein. Culinaire Zandvoort, je bent welkom. Zandvoortse wandelvierdaagse. Kom en wandel mee. De laatste avond voor de 10 kilometer is, eh, is de aanvang 6 uur. En locatie Kerkplein. Bij de start inschrijven kost 5 euro. Inschrijfadressen. En tevens het kaartverkoop bij Bruna, grote koor 18. Bij mevrouw A. Miesbeek, Haar de Haarlemstraat 12 en mevrouw M. Jouwstra, witte veld nummer 11. Uh, de locatie is uh, bij het hockeyveld Zandvoort, Duinkjesveld. Uh, prijs per persoon is 4 euro. En het is om, uh, van 5, op 5 juni tot uh, 8 juni. En um, meer informatie te vinden via www.zandvoortvierdaagse.nl En sedert enige jaren organiseert LKB Tangasalons salons bij Meijer aan Zee in Zandvoort. Van 5 tot, uh, tot 10. En wie weet misschien ook tot later zal DJ Wim. Je kent hem niet. Hey hallo, DJ Wim. Ook in 2012. sfeervolle, warme. Passionele en zwingende tango's laten klinken. Traditionele tango's worden afgewisseld met moderne tango's, tango en miljoen gas. Ik heb geen idee wat het is. Maar het vindt plaats op 10 juni 2012. Dat is dus volgende week zondag aan Strand Paviljoen Meijer. Tango dansen. Het is, uh, kost 10 euro per... ...pp per persoon. Dan daar krijg je natuurlijk wel één drankje voor. Uh, meer informatie te vinden via lkbco.nl Dus l e l c a b e c e o.nl. En uh, de stripdagen zijn uh, dit weekend in Haarlem. Uh, de 11e editie van de stripdagen in Haarlem vindt plaats. Naast de vaste beurs zijn er ook... Uh, ...deze editie weer tal van activiteiten en tentoonstellingen gratis te bezoeken... Ja, dus deze editie is een speciale aandacht voor het beeldverhaal afkomstig uit de Arabische regio. En komen er diverse stripmakers en stripinitiatieven vanuit heel, vanuit heel Nederland in Haarlem op bezoek? Het is een uh, tweejarig festival dat sinds 1992 bestaat. En wij hebben pers en publiek brede aandacht gevraagd. En krijgen voor een beter beeldverhaal. Dus eh. Uh, wil je een uh, leuk dag hier? Uh, nee, nou ja, dat, is, dat is ook vandaag. Hè? Vandaag is ja, de laatste ja. dag. Vandaag de laatste dag in Haarlem. Het zijn allemaal stripdagen. En kan je kijken naar... Uh, bij exposities of strip... Ja. Oké, okay. en uh, 8 en 9 juni. Dus, dus dat is uh, vrijdag en zaterdag. Uh, vrijdag is om 4 uur een startschot voor de samenloop voor hoop Haarlem tot en met zaterdag 9 juni 2012 4 uur vindt deze bijzondere evenement voor het eerst in Haarlem plaats samenloop voor hoop is een lokaal wandelevenement voor teams 24 uur lopen in de strijd tegen kanker samenloop voor hoop zet ex of kankerpatiënten in het zonnetje en herdenkt overledenen tijdens de samenloop voor hoop wisselen teamleden uit 1 elkaar continu af waardoor de teams gezamenlijk een wandel Lange wandeling afleggen. Er loopt altijd één teamlid als symbool van de voortdurende strijd kanker. De 24 uur van deze soundloop voor, uh, voor hoop zijn gezellig, ontroerend en inspirerend. Nou, er wordt ook niet alleen gewanderd, er zijn ook kramen waarop uh, zelfgemaakte spullen, hapjes en drankjes worden verkocht. En er zijn uh, leuke activiteiten lo en lokale artiesten zorg voor spetterende optenis. Zo is er is om half elf s'avonds een in indruk, indrukwekkende kaarsenceremonie. Onder muzikale begeleiding van de opera Familia. En is er voor kinderen op zaterdag. De ...ochtend de juniorloop... ...en is er een silent disco met DJ Dennis van der Geest. De gasten bij de samenloop zijn ex-kankerpatiënten... ...ook wel survivors genoemd... Zij staan um, de gehele weekend in het zonnetje. Mooie actie. En um, vandaag, je hebt nog heel even de tijd, eind van de middag, um, tot eind van de middag duurt dit, rond een uur of zes. De Spaarne kunstroute, ook in Haarlem, het gehele Spaarne gebied. Um, ja, zijn er allemaal, allemaal um, ja, um, uh, ja, huizen open, uh, ex, allemaal exposities met allemaal verschillende vormen van kunst. Het is dus in Haarlem, dus daar kan je nog heen gaan. En zometeen hebben wij nieuws over de Two Generations. Dit jaar gaat het plaatsvinden op uh, de Beach Edition. ...bij vroeger. Later daar meer informatie over. Um, zometeen de nieuwe van Waylon. En we gaan ook verder met nieuwe muziek van Matt Corby. Dit is Brother... my skin make sure you try to conjure the wind Let's Nieuwe van Wayland op ZFM. Je luistert naar Zondag in Kennenmerland. En uh, ZFM is vanaf nu ook te volgen via Twitter. ZFM, laatstreepje Zandvoort. Kan je ZFM volgen voor meer informatie over dit radiostation en nieuws in Zandvoort. Zometeen regio nieuws hier. En dit is Raccoon, Liverpool Rain. Stuck in van As far away As I possibly can Stuck in Back like her net rains, Screw England. Screw the young insane. We travel in vain, the dreams are the same. So look at the heroes in Liverpool rain. I'll stick by.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 Heroes, the Liverpool rain. I'll stick by. Ready to follow what's a screw there's a destiny one for each of you an obsession is the one still pull us through I've got enough Every day Dit is toch een mooi liedje, zeg. Raccoon, Liverpool, rain. Wordt tijd om wat regennieuws door te nemen? Uh, Nog staat op de vierde plaats van de provincie het populair zijn onder toeristen. volgens het onderzoek van het Economisch Bureau van ING. Zij zei dat is de onbetwiste nummer 1 op, uh, op de lijst. Mede dankzij de vele Duitsers die ervoor kiezen hier hun vakantie door te brengen. Limburg prijkt op 2, Drenthe staat op de derde plaats. En de meeste vakantiegangers zijn volgens onderzoek campinggasten. Ben Jij een campinggast? Nee. Nee? Nee. Waarom niet? Nee, ik, ga, ik weet niet. Ik ga gewoon meer naar een appartement toe of zo. Dus ik toch nog kan... niks in een tent slapen. Nee, dat maakt me niet uit. Ah. Ik heb op pingpong ook twee dagen in een tent geslapen. Vond ik prima. Maar ja, ik, ga gewoon, ik ga gewoon vaak naar een appartementje toe. Oké. Okay. En de Raad van State heeft voor bepaald dat het circuit van Zandvoort maximaal 12 dagen boven het gestelde geluidsvoorschriften uit mag komen. Voorheen had Sandvoort maximaal vijf zogeheten UBO-dagen. Op deze dagen mag de standaardnorm van 50 decibel overschreden worden tot 70 decibel. Een aantal inwoners van de, gemeentes, uh, van de gemeente Stichting Geluid in de Sandvoort en de Milieufederatie Noord-Holland voerden hier tegen strijd. Ze waren bang dat de herrie hun rust in de badplaats zou aantasten en dat ze ook zou zorgen voor extra drukte rond de wegen van Sandvoort. De Raad van State heeft alle bezwaren ongerond verklaard en ook de eis van de aanvullende maatregelen... ...van onder andere het plaatsen van geluidsschermen helemaal verworpen. Aan de andere kant ook weer goed nieuws toch? Wel extra weer extra promotie voor Zandvoort. Ja. En vrijdag 1 juni is er weer een kinderdisco in het Pluspuntgebouw aan de Flemmingstraat. Het wordt een disco met als thema Hawaii en is bedoeld voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Deze kinderdisco is van 7 uur tot 9 uur en het entree bedraagt maar 1 euro... En de fiets die door Martijn's fietsenwereld en verstegen wielensport ter beschikking werd gesteld aan de organisatie van het Olympiastour. En waarvan het gewicht geraden moest worden, is gewonnen door Magritte de Lahij. Gefeliciteerd. Um, zij had samen met nog twee deelnemers het juiste gewicht geraden. En in het bijzijn van de wethouder Gert Tonen werd vervolgens gelood. Zij was de gelukkige en mocht een mooie fiets in ontvangst nemen. De beide ondernemers brachten het hoogst persoonlijk de fiets naar haar toe. Fiets was dus 19,5 kilo. Eh, 19 kilo, is dat normaal voor een fiets? Ga je Ben je hoeveel aan het fietsen? Nee, ik ook niet. Geen idee, nou ja, maakt het ook niet uit eigenlijk. En op 6 juni begint de vakantie voor Alzheimer Café Zandvoort seizoen wordt dan feestelijk afgesloten met een hapje en drankje en muziek. Er wordt door de medewerkers en de gasten ook teruggekeken op de programma's van de afgelopen maanden. Wat was er nou goed, wat niet en zijn er wensen voor het nieuwe seizoen? Dat is september van start gegaan. Ook wordt er die avond een film over dementie vertoond. De avond is ook uh, in Zandvoort. De Flemmingstraat 550. De inloop is vanaf 7 uur. De avond is half 8 tot half uh, 10. Lijnbus 81 stop voor de deur en uh, meer informatie kan via de telefoon. Dus 03571 7373 dus -7 -7 -3 -7 -3. En nog één bericht, want het was een, ja, wel een apart bericht Hier in Zandvoort Want op tweede Pinksterdag waren namelijk alle pinapparaten van Zandvoort leeg Oh. Dit was niet de eerste keer. De hele dag zag men uh, gefrustreerde toeristen die heel Sanford al waren afgelopen om geld te kunnen nemen. Maar deze dus op nul request kregen. Uiteindelijk heeft Sjaak Balkenende van de Bruma aan de Grote kroost zelf maar voor bang gespeeld. Zodat hij mensen kon helpen. We willen met z'n allen meer toerisme, uh, toeristen. Maar dat zal zo moeilijk gaan. Vorig jaar werden er heel veel bekeurd. Omdat ze toevallig op een plek stonden waar we al jaren gratis konden parkeren. Maar waarom ze nu moeten betalen? Zonder dat het ook echt duidelijk stond aangeven. En nu... Uh, ...nu met Pasen en Pinksteren geen geld kunnen pinnen. Hoezo vriendelijk voor de toerisme? Vraag me om de, vraagt de ondernemers zich af. Wat ook wel een beetje gelijk is, hè? Hey, zometeen gaan we even een rondje doen. Een round-upje voor de EK. Volgende week gaat het van start. En welke liedjes zijn er gemaakt? Je hoort het zo. Na Elske de Wal. Dit is Stains on My Heart. I don't know where you've been tonight. I I'm on your phone.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 Het is leuk om te horen he. Barry White op CFM What am I gonna do with you We gaan even kijken naar uh, wat EK singles <laughs> Tuurlijk EK Elk jaar zwem je weer, kun je weer zwemmen in uh, de EK liedjes En wat dacht je van deze De Gebroeders Co Oranje springt Oranje ja, en wel, ik. Origineel, ik spin Ik oranje, zo hoog. Dit is een zeg. Ja, dit is een heel bekend liedje, maar hun hebben dan weer een oranje, oranje versie op En deze kreeg ik als aanvraag binnen. Ik ken het niet. Kaki en de Krekos, het EK lied van 2012. Holland lukt weer oranje, je geeft De pas niet De vresel naar Schiphol, nu zie je kleine strookvolk. Het leger staat weer klaar, 2012 wordt ons jaar. We verslaan Jezus. elk land, hebben gaat in hand. De bal gaat naar voren, we worden gevaarlijk. We gaan... Dit is slecht, hé, oh, we er gaan. We worden Europees uh, ballada, toch? Persie genieten, die gaat er schieten. Maakt niet uit wie er schoort. We gaan, we worden Europees kampioen. Snijden voor Persie, snijden voor Persie. Snijden voor Persie, snijden voor Persie. we worden kampioen. Jezus uw, uw, uw, uw. Volgens mij is het echt in een kelder gemaakt Of in een schuur ofzo En je kunt natuurlijk Rinus van uh, Romana not En hij kan natuurlijk niet achterblijven En hij heeft ook een EK liedje geschreven We are the champions We are the champions We are the champions Heel slecht. Ja, ik zie er zelfs een remix aan. Een crazy remix. Maar er zijn zelfs ook... Uh, remix. Ja. Remix van nu al. Van, uh, van Rines. Rines. Nee, nee, nee. Dat is van Armin van Buren, Maar die hebben we al gedraaid. Ah, ah, ah. uh, maar er zijn natuurlijk ook... Uh, ja, wat uh, meer gerespecteerde artiesten... Die een liedje hebben gemaakt. Waaronder René Vroger. Zijn liedje Het Samen.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 Want wij zijn samen. Echt zo'n sa samen zijn. Ja. Je strijdt samen voor die eerste plek. Nou, best een leuk liedje, René Vroger. Uh, Danny nee, Panadero. Nou ja, gerespecteerd ook weer niet. Hij is van het. Ik heb een hit. Pum, pum. Dat de fuck you in City. Ah, nee, Twee jaar moet het weer gebeuren. Ja, Nederland die zal er weer voor gaan. De straten zullen weer oranje kleuren. En Holland zal zijn mannetje weer staan. <grijpte> Dat is ook heel slecht. Nou, nou, Maar, nou, nou, nou, nou. Bolte Kroes, natuurlijk um, bekend, ja, uh, uh, uh, yeah, hij is bekend met FIFA Holland. Misschien wel een van de grootste EK-hits uh, aller tijden. Ehm... Uh, hij heeft ook een nieuwe. Hij doet het nu samen met Yes R. En Ernst Daniel Smit. En die gaan we helemaal draaien. Komt hij aan? Ja, ben jij ook voor Nederland heet hij. Yeah. Uh, haal je toeter uit de la. Want we gaan naar het Kaan. Met Mark van Bommel en Van.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 Wordt er fans en niet alleen tegen Spanje. Al dressed in die shit. We komen blek en oranje. Wie maakt zich druk om de pool? Gap, wij maken de rules. We spelen echt niet zo verzichtelijk ja, je ook voor Nederland. Neem dan deze in je Als een hoog in de lucht.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 Wat denk jij? Lachend kampioen. Ja, uh, ernst, wat denk jij? Ja, klassieketje jongen. We worden lachend kampioen! Met Van Persie en Klaas-Jan hakken wij ze in de pan. Ja, we worden lachend kampioen. En met Maarten in de doel zijn we eerst in de pool. Daar kan dus niemand wat aan doen. Ja, ben je ook voor mij. Ja, dat wordt wel netje hoor. Wolter kroes, er Ernst, Daniel, Smit, maar er zit toch wel een, een uh, ja, laat ik het zo zeggen, een, een vraagteken bij. Wat mij betreft. En het gaat om dit stukje. kijk hoor. Ja, komt er aan? Even een stukje doorspoelen. Dit. Let op. Nu. Wat bedoelt hij daar nou mee? Neem je deze in je hand? Ik heb de videoclip niet gezien. Nou ja, het is mijn reclame ook van een supermarkt. Maar waarom ook Er van die gelukspopvogeltjes, van die oranje vogeltjes. Oh! Ja, ik zat wel heel andere dingen te denken dan deze in je hand. Ik dacht, wat is dit nou voor vieze praat? Het is zondag. Dat kan eigenlijk ook niet. Nou, leuk liedje, als je veel drank op hebt. ZFM! ZFM! Zandvoort! Sweetheart, listen. I know the last, baby. Good for the both of us And I've caused you a lot of grief But put those bags down okay? Hey, before you make a decision like that Please just listen to me Cause I don't want to I definitely don't want to Lang op ZFM, Hurricane. Ja, misschien wel een leuk bericht, misschien wist je het ook wel. Want een koelgasbier bier is nog, steeds het al, het nog altijd de favoriete drank van de Nederlandse man tijdens zijn vakantie. Nou, dat geldt maar voor liefst uh, 54% van de mannen. Wijn en rosé komen op een bescheiden tweede plaats met slechts 11%. Na de vakantiegeld gaat het meest op aan uh, lekker eten. En wie ze het liefste niet willen zien tijdens een grote vakantie, is misschien ook wel logisch, zijn de baas en de collega's. Nou ja, tot zover deze zondag in Kennemland. Volgende week zijn we er weer. En dan zitten we natuurlijk midden in het EK. En wat heb ik daar zin in, zeg. Zeker weten. En zijn we hopelijk blij, want die dag ervoor speelt Nederland zelf wel de eerste wedstrijd tegen Denemarken. Aldo, dankjewel. Ben jij ook bedankt. Jij gaat nog een, uh, gaat nog een uurtje door. Met, ja. wat heb je, heb je nog wat? Ik heb een uh, nieuwtje over een Ferrari. Oh, dus zometeen nieuws over Ferrari. En ik spreek je volgende week weer. En we eindigen met een heerlijk liedje. Van Jamie Lydell. Green Light. You're wondering how to get yourself out of this one. Out of this one. Out of this one. Mm -hmm. Mm -hmm. It's only a good thing.